Juris Stubenitski met het NOS Journaal. In delen van Friesland en Groningen is in korte tijd zoveel regen gevallen... dat straten zijn ondergelopen. In het Friese buitenpost stond op sommige plekken 30 centimeter water... en ook is daar veel hagel gevallen. Meerdere gebouwen zijn ontruimd. Zo moesten 22 bewoners van een woonzorgcentrum ergens anders naartoe. In het Groningse Lauwersoog zitten bezoekers van een groot scoutingkamp vast... omdat de toegangswegen onbegaanbaar zijn... Om alle bezoekers van het terrein weg te krijgen, worden rijplaten neergelegd. Het schip dat bijna twee maanden geleden tegen een brug bij Baltimore botste, is weggesleept. Een deel van de brug lag op het schip en moest eerst worden afgebroken... voordat de sleepboten aan het werk konden. Het schip is bij hoogwater naar een haven gesleept, daar wordt het gerepareerd. Bij het ongeluk stortte de ruim twee kilometer lange brug in. Zes mensen kwamen om het leven... Inmiddels is duidelijk dat het schip kort voor de aanvaring te maken had met meerdere stroomstoringen. De bemanning van het schip is sinds het ongeluk bij Baltimore aan boord gebleven. De Amerikaanse president Biden heeft fel gereageerd op het verzoek van de hoofdaanklager van het internationaal strafhof... om arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen de leiders van zowel Hamas als Israël. Hij noemt het belachelijk en zegt dat er geen enkele gelijkwaardigheid is tussen Israël en Hamas... Ook het Verenigd Koninkrijk is kritisch. Oud-minister Janine hennis plasgaard wordt speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Libanon. Ze was de afgelopen vijf jaar vn gezant in Irak, maar wilde daarmee stoppen. Eerder was ze namens de VVD onder meer Europarlementariër... en minister van Defensie in het kabinet Rutte II... Het weer. Het blijft vannacht droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Overdag eerst veel zon. Het wordt 20 tot 26 graden. S'avonds in het zuiden op steeds meer plaatsen flink wat regen. En mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. dream